Als je nu omdraait, zie je mijn huis. Heb je zin om te gaan kijken naar de cadeautafel van mevrouw? Zij was gisteren jarig, weet je nog? Kijk eens wat Salmo heeft gehad. Allemaal handige dingen voor hun huis en wat zijn ze mooi versierd. Ze had een oliekam met paarden erop, een spiegel en oorbellen gekregen. Kun jij ze vinden? Thank you.